Dit is het lokale Omroep Gorden nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Vanavond in de Haspel, de badmintonwedstrijden. Ik sprak met Monique en zij doet een tussenverslag. Uh, wij zijn om 7 uur begonnen met uh, een eerste ronde van een uur Heer en Dames Dubbel. Er staan op 12 banen er staan, uh, in totaal 24 duo's iedere uh, 10 minuten wedstrijdjes spelen En dan een uur lang uh, wisselen ze af. Uh, we zijn net begonnen met de tweede ronde in de mixdubbels. En dat gaat ook weer een uur door duren. En dan over een uurtje starten we weer met een ronde dubbel. En dan nog een laatste uurtje uh, weer een ronde mix. En dan zijn we om half twaalf uh, weten we wie de poolwinnaars zijn geworden. Oké, okay, nou hartstikke goed. Dan bel ik om half twaalf nog een keer. Maar kunt u nu misschien al iets zeggen? Wat zijn de kanshebbers? Uh... Nou, dat zijn er eigenlijk nog heel erg veel. Dus we doen in de tweede ronde gaan we echt nog een flinke hussel doen. Uh, dus het blijft spannend. Morgen meer over het badminton en de uitslagen. Tot besluit het weerbericht. Temperaturen in het hart van de regio. Vandaag was het warm, 26 graden. Morgen wordt het 25 graden en de temperatuur zet zich door tot maandag. Vanaf dinsdag wordt het koeler in de regio Goorlen en Riel. Tot zover het lokale omroep Goorlen nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgoorle.nl